Het NOS-journaal door Alt Megens. De Japanse regering heeft tijdens de ramp in de kerncentrale in Fukushima de bevolking niet goed geïnformeerd over de ernst van de situatie. Dat blijkt volgens de New York Times uit een Japans onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in maart en april vorig jaar. Na de zeebeving van 11 maart en de tsunami die daarop volgde, viel in de kerncentrale de stroom uit. De bestrijding van de ramp zou zijn bemoeilijkt door gebrek aan vertrouwen... tussen de Japanse premier, de bestuursvoorzitter van het energiebedrijf Tepco... en de manager van de kerncentrale. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt... dat daar sinds gisteren stuurloos ronddrijft. Het schip wordt naar een klein eiland van de Seychelles gesleept... en zal daar naar verwachting morgen aankomen. De Costa Allegra bevindt zich op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychelles. Gisteren brak er brand uit in de machinekamer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 Ook zou er in het Wassenaarse gemeentehuis zijn gerookt. De burgemeester. Nee, dat laten we dus tot de bodem uitzoeken. Omdat het op sociale niet ongebruikelijk is en ook niet slecht dat de mensen nog even napraten na een raadsvergadering. Maar die is nogal uit de hand gelopen, heeft heel lang geduurd. Hoekema zijn zich diep diep te schamen voor de negatieve publiciteit die dit alles tot gevolg had. De betreffende wethouder heeft inmiddels alle beschuldigingen tegengesproken. De burgemeester ziet geen reden aan zijn woorden te twijfelen. Afgesproken is dat alle aanwezigen een verklaring afleggen. En ook zijn inmiddels maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. In de haven van Antwerpen zijn bij een bedrijfsongeval... twee werknemers om het leven gekomen. Ze werden verpletterd toen een lading grote buizen begon te rollen... en op hen terechtkwam. De mannen waren vermoedelijk op slag dood. Eind januari kwamen in de Antwerpse haven ook twee arbeiders om... toen een bulldozer uit het ruim van een schip bovenop hen viel. Een explosie in een chemische fabriek in het noorden van China... heeft aan zeker twaalf mensen het leven gekost... Er zijn zeker 40 gewonden. Door de ontploffing werd een werkplaats in de fabriek met de grond gelijk gemaakt. In een omtrek van twee kilometer sneuvelde ruiten. De fabriek in de provincie Hefei explodeerde bij de productie van een brandstof. Het weer, eerst hier en daar nog een beetje motregen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 11. Ook de rest van de week blijft het zacht, met soms wat motregen. Later in de week wat meer zon. AMB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de ochtendspits files. Nog een paar korte files. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp, De A12 Den Haag Arnhem, daar moet u nog even op de rem bij Driebergen. Maar vanuit Arnhem is er een ongeluk gebeurd. Daar is meer vertraging. Tussen Maarsbergen en Driebergen 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht Oost 2 kilometer. Daar zat ook een rood kruis boven de linkerrijstrook. En de laatste file, de A28 Zwolle Amersvoort. Bij Amersvoort 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Levensgevaarlijke situatie bij de Waddeneilanden vanwege steeds drukkere scheepvaart. Bij de KLM kun je op lange vluchten zelf bepalen naast wie je zit. Blijkt een experiment dat succes heeft. Wij Nederlanders denken dat we heel direct communiceren. Nou, de illegale schoonmaker die weet dat dit een fabeltje is. Kan je extra goed uh, afstoffen of kan je extra goed uh, de keuken doen? En dan weet ik dat uh, de vorige keer niet, uh, niet, uh, niet voldoende heeft uh, schoongemaakt. En het toch humeur van Diederik Ebbingen aan te bevelen: 6 over 10 is het. Het vervolg van de Karo met Goedemorgen Nederland. De scheepvaartroute langs de Waddeneilanden is levensgevaarlijk... vanwege de enorme hoeveelheid containertransporten. En zal, als er niet snel iets gebeurt de komende jaren... nog veel onveiliger worden. Dat stelt het overlegorgaan Waddeneilanden. Het is een van de werelds drukst bevaren routes. En door de uitbreiding van havens als Rotterdam en Bremen... neemt het scheepvaartverkeer de komende jaren alleen maar verder toe. Albert de Hoop, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de burgemeester van Ameland... en woordvoerder van dat overlegorgaan Waddeneilanden. Hoe gevaarlijk is het... Nou, het is de, een van de drukste scheepvaartroutes. En het is uh, vrij gevaarlijk in die zin dat um, uh, het gewoon hutje-mutje varen is in die route. En dat wordt alleen maar drukker. En dan moeten straks ook nog tankers doorheen gaan kruisen. Ja, en wat is dan precies het gevaar? Nou, die tankers die moeten naar de Eemshaven straks. Dat wordt de volpak uh, uh, terminal die, uh, die een toevoer krijgt. En die moeten straks, uh, u moet het zien als de A1-autoweg uh, die opeens een kruising krijgt. Uh, waar dan een uh, uh, gevaarlijke lading moet gaan kruisen met die hele drukke scheefvaartroute. Ja, maar goed, bij een snelweg uh, maken we een soort van plan, logisch, uh, plan erachter. Namelijk, uh, dan moet er een via komen of zoiets. Dat gaat natuurlijk op het water niet. Nee. Heeft, heeft, hebben mensen daar niet over nagedacht dan? Ja, daar wordt wel over nagedacht. Alleen dat duurt erg lang. En dat is een van de redenen waarom wij aan de alarmbel uh, trekken. Dat is uh, dat wij als Waddeneilanden samen met de Duitsers en de Denen hebben gezegd van... daar zou je dan verkeersbegeleiding moeten gaan instellen. Zeg het maar, een soort verkeerspost. Uh, want een, uh, een viaduct kan niet en een stoplicht, dat gaat ook erg moeilijk op zee. Ja. Maar dan zou het beste zijn om daar verkeersbegeleiding op toe te passen. Dus een verkeerstoren voor de scheepvaart boven de waddeneilanden? Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Kan die uh, verkeerstoren op Ameland staan? Nou, dat hoeft helemaal niet. Er bestaan al dit soort verkeerstorens in Duitsland en ook in Nederland bij de kustwacht. Dus daar kan dat gewoon ingevoegd worden. Maar waarom is dat dan niet zo dan? Ja, omdat dat in een internationaal verband geregeld moet worden. Het is internationaal eh, zeerecht. Dus dat ligt altijd een beetje ingewikkeld. Daar moet heel veel overleg over plaatsvinden. En er moet ook nog een overeenkomst zijn tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Ja, want het is natuurlijk allemaal buiten de territoriale wateren van Nederland. Ja, precies wel. Alleen, het is wel zo dat Nederland er wel wat over te vertellen heeft. Want de diepwaterroute, die boven deze de drukke scheepvaartroute ligt, waar de tankers doorheen gaan, daar worden bijvoorbeeld bekeuringen uitgedeeld door onze eigen minister op het moment dat een tanker uit die route breekt, dus zich niet aan de route houdt. Juist, met andere woorden, er zijn wel mogelijkheden. Er zijn wel mogelijkheden. En op zich, waar het mij vooral om gaat, waar het ons als Waddeneilanden vooral om gaat, is dat in dit kwetsbare gebied moet je maximale uh, veiligheid hebben. En dat houdt in dat je preventie moet toepassen in plaats van dat je achteraf moet ingrijpen als het ongeluk al gebeurd is. Ja, nou weten we dat uh, buiten de territoriale wateren... Um... Eigenlijk alleen maar goed zeemanschap geldt hè? Ja. Als, als hoofdregel. Dus de kapitein van een schip is de baas. Ja. Uh, en die moet doen wat nou ja, logischerwijs het beste en het veiligste is voor iedereen. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk een vrij beperkte wetgeving. Dat klopt, maar dat geldt eigenlijk ook voor een piloot van een vliegtuig. De gezagvoerder van een vliegtuig is ook eigen baas. Maar toch uh, uh, doet hij er heel verstandig aan om zich aan de instructies te houden van de verkeerstoren. Ja, maar vliegtuigen en... hebben allerlei... Uh... Systemen aan boord om te voorkomen dat ze tegen elkaar aanknallen in de lucht. Dat klopt. En Computers toch. die elkaar waarschuwen en die signalen ja. van het ene vliegtuig naar het andere sturen. En ja. Waardoor het ene vliegtuig automatisch lager gaat vliegen en het andere vliegtuig automatisch hoger. Ja, dat doen schepen niet. Nee, want dan heb je en hoger en lager lijkt me sowieso geen optie. Nee. Maar ook niet langzamer en sneller. Schepen kunnen elkaar wel zien. en die hebben geweldige navigatiesystemen. Daar markeert het niet aan. Maar als u gewoon op een op een doordeweekse dag op het beeldscherm kijkt wat hier boven de Waddeneiland langs staat, dan is dat echt hutje-mutje. En ja. als daar nog uh, uh, uh, tot 300% uitbreiding bij zou komen, waar men over spreekt, ja, dan, dan moet je toch echt wel ingrijpen als je daar ook nog eens een keer met olietankers dwars doorheen wil gaan kruisen. Met andere woorden, u, u bepleit eigenlijk om gewoon de navigatiemiddelen en de waarschuwingssystemen inclusief de verkeersstoren uit de luchtvaart over te nemen. Ja, maar dan wel toegepast op zeevaart. Dus daar Uiteraard, zijn wat ja. andere systemen voor nodig. Ja. Dat heet AIS en VTM. Dat zijn allemaal afkortingen. Vessel traffic management systemen. Um, maar die bestaan gewoon. Die zijn gewoon te koop. En um, ja, daar moet je afspraken over maken met elkaar. En dat bepleiten wij. Ja. Nou bent u bezig om een rapport te maken hierover. Ja. Maar u weet eigenlijk de conclusie al. Wat die vertelt u net. Dat klopt. Maar um, uh, zoals het in dit soort bestuurlijke kringen gaat... Uh, moet je dat natuurlijk netjes uh, aanbieden op de plek waar het thuis hoort. Dan moet iedereen het over eens zijn. En dan moet het ook nog een keer door drie landen uh, zeg maar, op de agenda geplaatst worden. Dus ja. uh, daar gaat even wat tijd over. Dus heen. u hebt een doos papier nodig om de anderen te overtuigen? Nou, in elk geval uh, een beetje ademtocht en, uh, en doorzettingskracht. Ja, maar goed, als de situatie zo nijpend en zo levensgevaarlijk is als u hem net beschrijft... dan zou ik zeggen meteen in de hoogste klimmen, de telefoon pakken en de minister bellen. Ja, maar ik, ik zeg al, dat doen we op een hele nette wijze. Want uh, misschien zou onze minister daar het best nog wel over eens kunnen zijn ook. Maar dan moet je het ook nog eens worden met je Duitse minister en met je Deense collega. Ja. En, uh, daar en daar gaat we... de tijd overheen. En, en die daar tijd hebben we Europa we... voor. Wat zegt u? Daar hebben we Europa voor. En als de situatie zo gevaarlijk is, dan belt de minister toch even met haar Duitse en haar Deense collega. En dan zeggen, oh, joh, laten we even bij elkaar gaan zitten. Of via een, een teleconferentie of wat dan ook. Kijken of we hier zo snel mogelijk iets aan kunnen doen. Ja, maar ja, dat is aan, de, aan het oordeel van de minister zelf. Het enige wat wij doen vanuit het overlegorgaan is dat wij een advies geven hoe dat beter zou kunnen. Hoe lang hebt u nog nodig om het rapport te schrijven? Nou, dat is, dat is op een hana wel klaar. Alleen het moet nou door, nog, nog worden goedgekeurd door, door ons overlegorgaan. Ah, en hoe lang gaat dat duren? Dat gaat een paar maanden duren en dan komt het op de agenda terecht. Goed. We houden ons op de hoogte, zou ik zeggen. Uitstekend. Albert de Hoop, burgemeester van Ameland en woordvoerder van het overlegorgaan Wadden Eilanden. Ik dank u wel. Ja hoor, dag. So sure of, but it's not just right. the same way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 Hoeveel illegale schoonmakers er in Nederland zijn, dames en heren, weet niemand. Maar vooral in de grote steden zijn het er veel. En lang niet iedere opdrachtgever weet hoe je je verhoudt tot een illegaal. hoort u in deel 2 van De Illegale Schoonmaker, gemaakt door Harm van Attenveld. Dat is ons grote liefde, ons, ons kindje. Ik een beeldje, dan moet de hand houden zij, zij zegt dat anders moet, moet de handen van oma vasthouden. Fabio komt acht jaar geleden naar Nederland. Van Brazilië was ze 23. Ik bezoek Fabio in zijn huis in Amsterdam Zuidoost. Hij woont daar met zijn vrouw, schoonouders, zwager en zijn dochter. Ze is hier geboren, ze is 1 januari 3 uh, geworden. Een zus van Fabio is acht jaar geleden al in Nederland en helpt dan met de komst van haar broer. Wij kregen wij een, een, een visum van, van drie maanden. De drie mannen, dus... dat is inmiddels 8 jaar du geworden. Dat duurt een beetje lang. En uh, ik, ik word een beetje verliefd op, uh, op Nederlands. Uh, hier was uh, voor mij een paradijs eigenlijk. In het begin helpt Fabio zijn zus op haar schoonmaakadressen. Zo heb ik begonnen. Nu heeft Fabio 16 schoonmaakadressen en werkt 40 tot 45 uur in de week. Veel eh, Nederlandse werkgevers zeggen, nou ja, je, je moet gewoon uh, schoonmaken. Gewoon schoonmaken, zo heet ook het promotieonderzoek van sociologe Sjaukie Botman. Ze onderzocht de markt van huishoudelijk werk in Amsterdam. Een van de uitkomsten? Dat starters vaak de slechtste baantjes dan krijgen van bijvoorbeeld landgenoten... En dan, en dan heeft iemand bijvoorbeeld twintig werkadressen... en die denkt, nou, die ene vrouw die zeurt altijd zo... en uh, het kost ook hartstikke veel tijd om daar te komen. Uh, ze betaalt eigenlijk ook niet goed. Nou, dan geef ik dat adres, geef ik dan weg. Glasbak, papierbak, Amsterdam Zuid, ingang Albert Heijn. Heeft u een werkster? Uh, ja, we hebben een werkster. Illegale werkster? Uh, ze zegt van niet, maar wij weten het niet helemaal zeker. Waar komt ze vandaan? Uh, de Filipijnen. En hoe check je dat als werkgever? Uh, nou, het is iemand die uh, uh, ook een ander appartement in ons pand schoonmaakt. En dat is er weer eentje die uit een familie komt van de ouders van een van de bewoners van het pand. En we weten dus ook wat de achtergrond van die persoon is. En dat is ook wel prettig. Dus als er iets, uh, iets zou gebeuren, dan weten we wie we moeten zijn. Ja, ze was net hier. Uh, ze sprak praktisch geen Nederlands, uh, ook geen Engels. Dus dat was vrij moeilijk. Uh, dus ik moest lijstjes in het Portugees vertalen op het internet en dat soort uh... Dingen. Dus dat was wat moeilijk, inderdaad. Briefjes of soms uh, sms'en. Terug bij Fabio, de illegale Braziliaanse schoonmaker. Vroeger was het wel moeilijk. Ik moest, ik moest naar Mezuz bellen. En uh, een, beetje, een, beetje, een beetje spelen wat, wat, wat, wat is in de brieven staat. En dan kan zij mij goed zeggen wat, wat moest ik moest doen. Je moest telefonisch het briefje ja, van ja. de baas ontcijferen, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Na acht jaar schoonmaken in Nederland heeft Fabio, als goed verstaander, aan een half woord van een van zijn opdrachtgevers voldoende. Kan je extra goed afstoffen of kan je extra goed de keuken doen? Wat bedoelt een Nederlander daarmee? En dan, en dan weet ik dat dat vorige keer niet, niet, niet voldoende heeft schoongemaakt. Impliciete communicatie noemen we ja, dat. Ja, is, dat is wel een, uh, een, een, een, een simpele manier om te, om, te, om, te, om te zeggen dat ik niet, niet helemaal tevreden was met vorige keer. Soms gebeurde dingen bijvoorbeeld niet en dan wist ik niet of, of dat was omdat ze geen tijd meer had. Of omdat ze dat het verkeerd vertaald hadden of dat ze het briefje niet las. Dus sprak je daar dan over met haar? Nee, dat vond ik altijd een beetje moeilijk. Want dan moest ik dus wel weer organiseren dat ik thuis was. Ja, dat was wat moeizaam, inderdaad, de taal. Er zijn tegenwoordig heel veel Polen en uh, Oekraïnse mensen. Ook, ook uh, Romeinse mensen die ook, uh, ook uh, op, op school maken werken uh, zijn. Ik denk dat er zijn steeds meer Brazilianen zijn. Fabio ziet op de schoonmaakmarkt inmiddels steeds meer aanbod van ongedocumenteerde schoonmakers. Nou, in Amsterdam is het moeilijk om een autochtone Nederlandse werkster te vinden. Ikzelf begin altijd met het lapen van de spiegel boven de waasbak. Dat is altijd even schrikken. De veel bezongen hier door Tineke Schouten neergezette Nederlandse werkster is in Amsterdam iets van vroeger. Sociologe Sjoukje Botman sprak er in een onderzoek over met werkgevers. Een werkgever die had het over Amsterdam-Noordvrouwen. Met mistig geverfd haar. Schulden, problemen. En uh, daar, daar zitten de meeste werkgevers helemaal niet op te wachten. Dus wat dat betreft waren er ook werkgevers... die juist heel blij waren met een migrant. En, en vanwege hun ongedocumenteerde status... Uh, moeten ze hier in Nederland uh, huishoudelijk werk doen... En, en dan zeg je als werkgever vervolgens, ja, dat vind ik eigenlijk wel prettig. Want daar kan ik nog eens gesprek mee voeren. En ze zien er beschaafd uit en ze, ze stinken niet. Dat is ook een beetje pijnlijk, vind ik zelf. Eh, wij betalen, volgens mij, ja, mijn, mijn vrouw die gaat erover, maar iets van 8,50 per uur, dacht ik. Ja, wij zijn er tevreden mee, zij is er tevreden mee. En ze kan zelfs met vakantie en ze is ons dankbaar dat ze dit mag doen. Dus ja. dankbaar voor 8,50? Ja. Ja. Maar vind je dat nou? Precies. Wat betaalt u per uur? Ik betaal uh, 12,50 per uur. En het voordeel is, als ze samenwerken, dan zijn ze ook twee keer zo snel klaar. Dus het huis is heel snel uh, weer spik en span. 10 euro per uur. 10 euro? Ja. Is dat de prijs? Want ik hoor hier net 12,50. Ja, maar ik woon in Amstelveen. Dat scheelt misschien. daar Zijn de prijzen lager? Dat denk, dat denk ik. Dat weet ik Hoe niet. komt er? Maar al, al mijn buren doen ook 10 euro. Is het een issue of de werkster... Illegaal is of niet? Dat is geen gespreksonderwerp. Tenminste niet bij mijn vrienden en vriendinnen. Nee. nee. Ik heb wel eens aan haar gevraagd, uh, kun je nog bij een vriendin van mij werken? Zei ze zei nee, ik zit hartstikke vol. Dus uh, volgens mij hebben ze een uh, keurige volle werkweek van meer dan 40 uur hoor. Echt waar. Zwaar werk, zonder klagen. Uh, ik weet niet of het zo zwaar is. Ze vinden het wel leuk. Ik bedoel, hij zat aan het fluiten. <laughs> ik weet niet of dat wat zegt, maar nee, huishoudelijk werk is niet zo echt zwaar. Ik bedoel, strijken doe ik zelf, om maar even iets tuttigs te noemen. Maar uh, verder wordt er wel flink gesopt en gewoemd, inderdaad. Dank u wel. Graag gedaan. Dat was deel 2. Morgen deel 3 van de Illegale Schoonmaker... over hoe we in Nederland op grote schaal profiteren van illegale. Dat drukt de prijs, dat maakt dat ze dit werk überhaupt willen doen. En ja, dat maakt ze heel kwetsbaar. Ja, dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl. Straks een nieuw experiment van de KLM. Lijkt succesvol. Je kunt zelf bepalen naast wie je zit in het vliegtuig. Eerst nu toch een humeur. Hier is Dirk Ebbingen. Ik leid aan de ergste vorm van winterdepressie. Waar moet u dan aan denken? Aan chronische vermoeidheid, aan overmatige behoefte aan slaap, aan somberheid. Je depressief voelen, aan concentratieproblemen, slecht slapen niet uitgerust wakker worden, passiviteit, apathie... ik ben prikkelbaar, zeer snel geagiteerd, een enorme eetlust... Dat wil leidt tot gewichtstoename. Ik heb een verminderde behoefte aan intimiteit en aan sociale contacten. U kunt wel zeggen dat ik in de winter een onplezierig en onaangenaam persoon ben. Dat is vervelend voor mijzelf, maar vooral voor mijn omgeving... die het al die maanden moet ontgelden. Alle lichttherapieën ten spijt is er geen enkele verbetering merkbaar. Er is slechts één manier om mij goed te doen voelen... en mij het zonnetje in huis te laten zijn, en dat is het innemen van drugs... Het is opvallend hoe mijn depressieklachten als sneeuw voor de zon verdwijnen... en hoe gelukzaligheid ervoor in de plaats komt. Vrijwel direct na het innemen van welke drugs dan ook... word ik gevuld met vreugde en energie... en stuiter ik als een blije kleuter door het leven. Daarna val ik als een blok in slaap... en krijg eindelijk de diepe nachtrust die ik zo nodig heb. Dan word ik wakker met een kalm gemoed... beschermd door een warme, comfortabele deken van zelfvertrouwen en geluk in de loop van de middag gaat het pas weer mis... en alle werkzame stoffen opgebruikt... en zo tegen de schemering zak ik weer in de depressie... die ik een klein etmaal ervoor verlaten had. U begrijpt dat de verleiding zich aandient... om dan weer opnieuw drugs te gebruiken... en dat is zeker zo aan het eind van de winter dan ook het geval. En zo maak ik derhalve een vrij gelukkig slot van de winter door. Dan wordt het lente, een jarige dat ik vanwege een ernstige vorm van hooikoorts liever oversla. Dus blijf ik binnen om afgesneden te worden van alles wat groeit en bloeit... en dat maakt mij dan weer somber en depressief... waardoor ik, om voor mijn omgeving nog enigszins te pruimen te blijven... maar weer eens naar de succesverzekerde drugs grijp. Zo heb ik toch een vrolijke lente en zomer. En dan is het eindelijk herfst. De herfst is het jaargetijde dat ik helemaal op eigen kracht doorkom. Geen depressie, geen drugs. Gewoon mezelf uitgerust en in een opperbest humeur... Half november, als de dagen weer kort worden en het daglicht nauwelijks meer aanwezig is... dan voel ik de winterdepressie weer opkomen en begint het hele circus weer van voren af aan. Ik wil vooral mijn vrouw, met wie ik deze week negen jaar samen ben, bedanken. Dat zij nog steeds bij mij is. Liefste, ik hou zielsveel van jou en zou je op deze ludieke manier ten huwelijk willen vragen. Wil je met me trouwen?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 Carla Bruni, first lady van Frankrijk nog steeds. En die derde minuut zal wel eens kunnen ingaan voor Nicolas Sarkozy binnenkort. Als hij begin april niet de eerste ronde van de presidentsverkiezingen wint. Het is vier minuten voor half elf. We gaan door hier op Radio 1 bij de KRO met de KLM. Want maand bestaat het nu. nieuw experiment van de luchtvaartmaatschappij Meet Seat. Je kunt zelf op lange vluchten bepalen... naast wie je in het vliegtuig komt te zitten. En dat kan via sociale netwerken als LinkedIn en Facebook. Contact met Joyce Veekman. Goedemorgen. Goedemorgen. 200 mensen hebben er gebruik van gemaakt. Dus dat is een voorzichtig eerste succes, zou je kunnen zeggen. Eerst even, hoe werkt het nou precies? Uh, als je gaat boeken bij, uh, bij KLM, kan je via een uh, aparte applicatie kan je een uh, profiel aanmaken, via Facebook of LinkedIn. En daarmee kan je kijken wie dat nog meer hebben gedaan. En met die mensen kan je in contact komen en kan je afspraken maken. Ja, en wie zoeken elkaar nou het meeste op? Het zijn vooral zakelijke reizigers, tot nu toe. We houden dat natuurlijk wel een beetje in de gaten. En uh, die proberen echt een uh, zakelijke profiel aan elkaar te verbinden en uh, er wat aan te hebben voor elkaar. Ja. hele leuke reacties trouwens tot nu toe. Ja, en dus mensen maken gebruik van, en dat zijn met name de intercontinentale vluchten ja, dan natuurlijk. Hè, eh, om eh, onderweg eh, je niet te of te vervelen of naar een film oh. te kijken, maar... Maar <laughs> nog meer leuke dingen te doen aan boord. Dat is natuurlijk ook ons doel. Wij willen dat mensen zo aangenaam mogelijk reizen. En dit is waar zij behoefte aan hebben. Dit uh, hebben we ook getest en uh, onderzocht. En dit wordt, uh, wordt heel leuk gevonden. Is ook hartstikke leuk. En uh, nou, het is een uitbreiding voor je hele sociaal leven. Ja, het werd toen jullie ermee starten een beetje neergezet als daten in de lucht. Ja, weet wat het is? Ik kan er niks aan doen als mensen de liefde van hun dat moeten aan boord. Het is niet onze insteek, het is vooral zakelijk. Het ja. is ook op een, het is op een drietal bestemmingen waar leisure zit, dus uh, uh, vrije tijd en zakelijk. En mensen moeten dat eigenlijk zakelijk gebruiken. Ja. Maar uh, het kan natuurlijk ook gewoon puur sociaal zijn en uh, wie weet wat er moois daaruit komt. Geen klachten van de dames die opdringerige heren naast zich hebben gevestigd? <laughs> nee, helemaal niet. Gelukkig, maar. Gelukkig <laughs> maar. Waarom is het eigenlijk alleen op lange afstand? En niet op iedere vlucht. Uh, lange afstand is, is, is, makkelijker, het is, het is makkelijker te regelen. Juist omdat het lang is uh, uh, kan je wat meer, uh, meer afspraken maken van tevoren. En we hm. hebben bestemmingen gekozen die zowel uh, uh, lesje zijn, dus uh, vrije tijd, als zakelijk. En dat is het soort van profiel van mensen dat daar naartoe gaat. Wat uh, hier behoefte aan heeft, vooral. Ja. ja, maar ja, ook op korte vluchten, ik weet het uit ervaring. Er zit nogal eens in vliegtuigen. Je uh, bent niet altijd even gelukkig met degene die naast je zit. Hm. Op, op, op een gegeven moment zullen we het op korte gevlucht ook gaan doen. We beginnen bij, uh, bij lange afstand, omdat het uh, uh, prettig is en makkelijker meetbaar is. Ja. Dus daar beginnen we en we gaan het natuurlijk uitbreiden in de toekomst. Vanzelfsprekend. Ja. En wat doen jullie eigenlijk met die gegevens? Want als je, je je Facebook profiel eraan hangt, zal ik maar zeggen... neem ik aan dat jullie die gegevens ook hebben, of niet? Uh, dat zijn openbare, openbare gegevens. Dat zijn ook gegevens die mensen normaal gesproken ook delen via sociale media. Wij doen er zelf uh, niks mee. Uh, het is echt puur bedoeld voor de mensen, zodat ze elkaar kunnen vinden. Als mensen het niet meer willen, kan je je profiel terugtrekken en dan is het weg. Dan is er ook geen sociale. Uh, geen vorm ervan, uh, maar het zijn niet meer uh, informatie of niet meer gegevens dan wat je normaal gesproken ook uh, zou delen. Juist. Goed, nou uh, voor, uh, eerst voorlopig succes, dus 200 uh, vliegtuigpassagiers ja. met naam uh, ruim, uh, moet ik zeggen, uh, die gebruik hebben gemaakt Leuk, van deze he? nieuwe service. Hopelijk meer. Hartstikke Meet and yes. Hartelijk dank, Joyce Veekman van de KLM. Goed. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Zometeen na half elf, terwijl het Begens hier binnenkomt met het laatste nieuws, hoort u eerst eerste stem van Prem Radekiesjoen met de onderwerpen uit zijn uitzending. Goede vriend, Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Um, ik ga vandaag proberen, proberen om te praten over Rowan. Uh, uh, uh, als jij doodgaat, Sven, ik wil bombastisch. Hè? Ik wil als ik doodgaat dat, dat jij de hele programmering omgooit. En alleen over me praat en dan wil ik dat mijn uh, kist gaat. Dat mensen allemaal flesjes rum naar me gooien. Uh, hoe, hoe wil jij hem? Ingetogen? Nou, vrolijk vooral. Met een feestje, lijkt me. Ja, ik ook. Nou, het grappige is dat het lijkt alsof we anders rouwen dan vroeger. En wat erg leuk is, ik heb Daan Westering, ze is wetenschapsjournalist, maar ook rouwdeskundige. En ik heb praat met Thomas Kwartier, die is docent Rituele Studies aan de Radboud Universiteit. En het blijkt, uh, dat moet jou als KRO-medewerker interesseren, het lijkt alsof door de ontkerkelijking we andere ceremonieën gaan zoeken om het rouwen te verwerken. Kortom, luisteraars, we gaan dus praten over rouwen. En ik zal proberen om geen domme grappen en onbeholpen gedrag te vertonen. En um, dat gaan we allemaal doen naar de warme, zeer aangename stem van Dorald Miegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De ingenieursbureaus Royal Haskoning uit Nijmegen en DHV uit Amersfoort gaan fuseren. En daardoor ontstaat een onderneming met 8000 werknemers en 100 kantoren in 35 landen. Royal Haskoning werkt onder andere aan de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte. En DHV werkt mee aan de uitbreiding van het Panamakanaal. De fabrikant van navigatieapparatuur TomTom Tom heeft de winst en omzet in het vierde kwartaal voorzien teruglopen. Omzet daalde met 31 procent en netto winst met 65 procent. Het bedrijf waarschuwde in december al voor een tegenvallend laatste kwartaal en kondigde een reorganisatie aan waarbij 457 arbeidsplaatsen verdwijnen. Een explosie in een fabriek in het noorden van China heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 40 gewonden. Door de ontploffing werd een werkplaats in de fabriek met de grond gelijkgemaakt. In een omtrek van twee kilometer sneuvelde de ruiten. En de Japanse regering heeft tijdens de ramp in de kerncentrale in Fukushima... de bevolking niet goed geïnformeerd over de ernst van de situatie. Dat blijkt volgens de New York Times uit een Japans onafhankelijk onderzoek. Er was vooral weinig vertrouwen tussen de premier... de voorzitter van het energiebedrijf en de manager van de centrale. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Velendaal west en Driebergen... 7 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij... De A15 nog niet, van Rotterdam naar Gorkum. Daar blokkeert een kapotte auto de linkerrijstrook bij Sliedrecht Oost. Er staat inmiddels 5 kilometer file achter naar Gorkum. En op de A28 Amers voor Utrecht. Een korte file bij Soesterberg, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem Het tonen van je leed na het overlijden van een medemens. Het lijkt alsof het de laatste jaren steeds publiekelijker en grootser moet worden. Toen in 1989 de bekende Amsterdamse volkszanger Johnny Jordaan overleed... was er nog een gewone rouwdienst in de Amsterdamse Westerkerk. Goed, er waren meer dan duizend aanwezigen. Maar toen André Hazes in 2004 overleed... was de dienst in de Amsterdamse Arena met 50.000 aanwezigen live op tv. Lady Diana, Pim Fortuyn, Theo van Gogh... Hun uitvaart was groots publiekelijk en live op tv. Tegenwoordig lijkt het alsof ook bij minder bekenden massamedia-aandacht nodig is. Gedeelde smart is halve smart, is een heel oud spreekwoord. Maar het lijkt alsof de dood bij het leven, die bij het leven hoort... niet meer op een normale manier kan worden verwerkt. Of is dit de normale manier? Facebookpagina's, internetsites, bloemen en vaccinelichtjes op straat... radio- en televisieaandacht en met z'n allen naar de winkel... die dure computers verkoopt gaan als Steve Jobs die we niet persoonlijk kenden doodgaat. Vandaag wil ik proberen onze manier van rouwen te onderzoeken. U kunt mij daarmee helpen. Hoe wilt u dat mensen om u rouwen? Groots met massale belangstelling of klein en stil, en helpt het, bel me op 0800 1121. mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje, Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Daan Westerink, u bent rouwdeskundige en wetenschapsjournaliste. U geeft ook les aan de uh, School voor Journalistiek, dus uh, u, u kunt het me goed uitleggen. Waarom rouwen we? Waarom rouwen we? We proberen, ook als iemand niet meer leeft... Uh, iemand een plek te geven in dit leven. Dat het zin heeft gehad. Uh, het is een um, uh, voorgoed afscheid van iemand in dit leven. Maar uh, we rouwen omdat dat een tijdje duurt voordat je daaraan gewend bent. En soms duurt dat een heel leven lang. He, blijft Die pijn blijft je hele leven bij je. Maar ik kan me voorstellen dat vroeger, toen we nog onderontwikkelder waren... en geen elektriciteit hadden en geen communicatiemiddelen... Dat, dat, uh, we weten het toch. We zijn slimme, intelligente mensen dat dood bij het leven hoort. Ja, dood hoort wel bij het leven, maar rouwen ook. Het is ook heel normaal om pijn te hebben. Dat vergeten we wel eens. Dat je pijn hebt omdat iemand is doodgegaan... betekent niet dat het niet normaal is. Ja. Snap je wat ik daarmee Ja, ja, ja, maar ik zit te snappen. Die pijn, maar die pijn is toch zo privaat? Waarom moet ik die pijn uiten? Uh, die, die, die pijn is privaat altijd geweest, maar die is ook collectief geweest. Ook uh, in, in de oertijd hadden mensen volgers... Ja, wat minder dan nu op Twitter... Maar daar deelde je ook je smart met anderen. Dat was fijn om, om ook van anderen te horen van... ja, die persoon, die vader, die moeder... Uh, soms helaas ook dat kind, dat is uh, een bijzonder wezen geweest. Die heeft hier bestaan. En daar mag je bij stilstaan. En ook hè, niet alleen uh, met verdrietige herinneringen. Je mag ook mooie herinneringen ophalen. Dus we hebben eigenlijk voor onszelf nodig de bevestiging... dat die persoon die ons ver, uh, ontgaan is, dat die persoon speciaal was... Ja, eigenlijk wel. Je zoekt erkenning. En heel veel mensen kunnen die erkenning wel uit hun eigen omgeving halen. Want we doen net alsof iedereen op, uh, op uh, internet zit. En de hele wereld Facebookt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Nee. De meeste mensen zitten gewoon achter die voordeur. Komen daar ook helemaal niet vandaan met die pijn. Uh, dat vind ik wel eens jammer. Hè? Dat we zo massaal lijken te rouwen. Maar vergeten dat er misschien een paar huizen verderop... gewoon een buurman zit die eenzaam is na de dood van zijn vrouw. Maar ja, die gebruikt geen Facebook. Of roept dat niet op Facebook. Nee. Ja, het is ook heel makkelijk om die jas aan te trekken... en even die deur uit te gaan. En dat deden we vroeger dus wel? Dat deed je vroeger. Ja, je was aangewezen. Hè. Soms tot je grote ontsteltenis. Ik wil echt niet terug naar de tijd dat ik een rouwband om moet hebben... of zwarte kleding. Als mijn man overlijdt, die tijd hoef je niet meer... Was dat meer... echt zo? Ja, je had uh, heel veel rituelen die je konden helpen. He, mensen konden zien of je in de rouw was. Uh, in Volendam witte lakens voor de ramen. Uh, je had de rouwbanden, rouwkleding. Uh, weduwen werden ook geacht zich op een bepaalde manier te gedragen. Nou, dat is veranderd. Uh, ja. Aan de ene kant jammer dat je die rituelen niet meer hebt. Uh, maar er komen nieuwe rituelen voor in de plaats. Zoals? Uh, zoals dat je daar aandacht voor mag vragen. Uh, memorial pages, uh, registers. Uh, verwijzingen in kaartjes die je krijgt met kerst. Dan staat er een sterretje bij de naam van een kind. Uh, het kind de naam van een kind mag nog genoemd worden. Dat was vroeger gewoon nat en En die verandering die komt dus omdat de maatschappij ook veranderd is. Ja, we zijn allemaal massaal die kerk uitgegaan, of die moskee. Maar dat betekent niet dat die kerk uit jou is, of uit u. Um, je hebt nog steeds de behoefte om het gezamenlijk te delen. Alleen doordat we die kerk uit zijn gegaan, hebben we die rituelen verloren. Heel lang wisten we niet eigenlijk wat je daar nou mee moest doen. En pas toen die uh, Manfred Langer, want jij noemde... Ja, u noemde, Ja, je mag, u mag je het zeggen, hoor. <laughs> u mag ook je zeggen. Van de IT, hè. Ja, met die Manfred, Manfred Langer, Ja. ja. Nou ja, uh, eigenlijk de homoseksuelen hebben in Nederland ervoor gezorgd... dat wij weer uh, nieuwe rituelen hebben gemaakt. Omdat het openlijk het gebeurde. Uitbundige het, het uitbundige. Het Wat ik voor het eerst hier in Overvecht zag bij een Surinaamse begrafenis. Ja. Uh, ik moest heel erg huilen omdat een vriend was overleden. Surinaamse vriend. Ja. Maar dat zijn moeder zich op zijn graf stortte... Ja. Nou, dat was, dat, was een dat was shocking, maar ja. ook heel fijn, want daarna, he, je had het ja. over rum. Daarna werd er ook gedronken. <laughs> nou, ik, dat, was, dat was een verrijking van mijn leven. Ja, dus, luisteraars, u mag ons helpen. U kunt bellen naar 0800-121, mailen naar primtimeapenstraatntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Vertel me, als u bijvoorbeeld ook anders bent gaan rouwen en hoe dat is gekomen. We zijn dus echt bezig met een speurtocht. Ik draai dit lied van André Hazes. Het is een hit met heel veel uitvaarten. Kunt u me uitleggen waarom we met z'n 50 duizenden in de arena gaan... om hem te, afscheid te nemen? Nou, dat is, uh, André Hazes was niet alleen iemand die uh, uh, heel belangrijk was in je persoonlijke leven. Hij vertolkte, hij vertaalde iets. Hij, hij zei iets wat uh, hoger opgeleid, lager opgeleid, werkloos uh, of een goede baan hebbend. Hij zei iets over jouw leven. Dus wat hij zong... Dat ging over jou. Dus het was ook niet dat mensen alleen rouwden om hem. Uh, hij uh, was uh, volkszanger voor iedereen. Dus een stukje van jou ook. Voor die mensen die daar in de arena stonden... was het um, een, een gedeelde smart. Maar ze hielden ook om zichzelf. Oké, okay, luisteraars. Ik, uh, uh, uh, het kan dat er mensen zijn die nu in de emotie zitten... van het verlies van een dierbare. En misschien dat dit of wat ik zeg pijnlijk of vervelend voor u is, uh, uh, bijvoorbeeld mijn verontschuldiging. Ik probeer, ik, ik, ik, ik probeer echt vandaag op te letten, maar mocht ik u pijn doen, sorry. Meneer Thomas Kwartier, Roud, uh, u bent docent Rituele Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik, ik, ik, ik, ik maakte dit voorbereiden op dit programma, toen dacht ik, ja Prim, je moet het zeggen, want je kan mensen pijn doen doordat je gewoon iets vraagt of zegt. Wat is er toch met mij aan de hand dat ik bij overleden, ik ben een hork, ik let nooit of ik mensen kwets, maar toch bij overleden zie ik dat ik niemand wil kwetsen. Hoe komt dat? Weet je, uh, goedemorgen, ook de goedemorgen. De plaat. ik denk uh, dat het ermee te maken heeft dat het, als mensen met de dood geconfronteerd zijn, het moeilijk is je een houding te geven. Uh, het is niet vanzelfsprekend als er een scheur komt in het leven van iemand die overlijdt. Dat is evident, hè, want zijn leven eindigt. Maar ook van zijn, zijn of haar dierbare anderen. Hè. Nou, dan staat de wereld op zijn kop. En als jij daarmee geconfronteerd bent hè, en als je daarmee om moet gaan... Ja, dan is er vaak een, ja, een bepaalde, een bepaalde uh, huiver. Dat je denkt, ja, hoe moet ik mij nou gedragen naar die persoon toe? Kijk, die persoon zelf vindt dat vaak helemaal niet. Maar ik denk, daar komen die rituelen juist in het spel... En bijvoorbeeld dat je kan zeggen gecontroleerd. En dat je kan zien iemand is in rouw. Dat maakt het makkelijker je een houding te geven. En als jij zegt, joh, ik, ik voel dat toch een beetje een beetje mij on, onzeker bij of een beetje ongemakkelijk of zo, dan is dat helemaal niet gek. Maar dat duidt juist erop dat er een behoefte is eh, dat we een soort repertoire nodig hebben hoe we ons moeten gedragen. Ja, want ik krijg, ik krijg hier van Aafke, die zegt een tweet: ik denk dat de collectieve beleving en het ritueel steeds belangrijker is na de ontkerkelijking. Dat klopt. Um, weet je, in tijden dat de kerk nog de enige aanbieder was op de rouwmaak, laat ik het zo eens even zeggen, ja, hè. Dat is een toen, uh, toen was het allemaal lekker duidelijk. Dat was een soort ritueel paradijs, weet je. Want je, je, had geen, je kon niks kiezen, maar je hoefde ook niks te kiezen, want iedereen deelde hetzelfde. Uh, nou wil niemand naar die tijd terug. Ik denk trouwens ook dat kerken en andere religieuze gemeenschappen in Nederland nog steeds een hele belangrijke functie vervullen voor mensen in de rouw. Uh, maar mensen moeten daar wel in de moderne tijd hun eigen gang mee gaan. En dan wordt het, wij gelijk in, steeds belangrijker dat je daar op een bewuste manier mee omgaat. Kijk joh, het is gewoon niet waar dat er gezegd wordt, alles is tegenwoordig maar ook creatief. En het is zo open en zo. Dat geldt voor sommigen. En in de media zie je dat voortdurend. Maar een groot deel van de mensen ja, zit niet per se in de kerk... maar maakt toch gebruik van zo'n symbool als de hemel of van ma engelen. En Daan Westerink, door... uh, uh, ik kwart hier even wat, wat aan de aan aanvragen. Kijk, het, het, het, het, ik kijk naar mezelf. La la la la laat me mezelf, want dat is het makkelijkste voorbeeld. Um, uh, uh, ik ben hindoe, uh, uh, maar als ik doodga wil ik niet dat er uh, gebeden wordt... Uh, omdat ik die gebeden eigenlijk belachelijk vind... Het Symboliseert niet hoe ik denk. Maar als ik gecrimeerd werd, dus als die kist echt erin gaat... dan wil ik wel dat de priester de, die ik heb... samen met mijn directe familie even, alleen privaat... dat enige bedje zeggen wat ik altijd erg leuk vond. En dan, ik wil het niet publiekelijk. Dus de, de, de, de, is het ook dat we door de individualisering... veel meer op, rouwen op maat kunnen maken? Ja, dat, dat is zeker zo. Kijk, waar, waar Thomas, waar jij het over hebt... is uh, die rituelen, die hadden we... En, en die geven nog steeds veel steun, hè... Uh, want we denken wel dat we alles nieuw maken. En dat is niet zo. Er moet nog steeds iemand die over in. Om het maar even heel plat te ja. zeggen. Of iemand moet nog steeds de grond in. Ja. Uh, en om dat wat mooier te maken, versieren we dat. Ja. En dat doen we met nieuwe manieren. Die we allemaal zelf... Uh, hé, je mag een pandiet, uh, je hebt een privépandiet en je ja. hebt een rituele ja. pandiet. Die privépandiet, als die dat bij jou wil doen, dan is er niks aan de hand. Dan mag dat. Ja. Ik mag dat ook doen met een ja. uh, pastoor. Uh, terwijl ik niet meer bij de katholieke kerk hoor. Ja. Maar dat wel heel prettig vind. Ik zou het heel fijn vinden als het mij uh, overkomt. Nou ja, als ik daar nu aan denk, dan zou ik het fijn vinden als de pastoor van vroeger daar zou staan. Ja. Of dat Thomas nog een maar ja, mooi oud... Uh... Thomas Kwartier, gaat uw gang? Ja... Ik heb daar even toch... Weet je, ik ben het met Daan helemaal eens. Je ziet die beweging. Maar het is niet... Dat nee, Proef ik bij jullie beiden dat je zegt... Joh, dat is een beetje een soort van... Je moet nou een keer die oven in of onder de grond. Dus je maakt er een mooi versiering bij. Ja. Het is meer dan dat hoor. Ja, maar kijk, Ik heb daar tien jaar lang onderzoek naar gedaan. En dus wat is het, wat is het meerdere, meneer Kwartier? Wat, wat kijk... Het, het, het, nou, even, kijk het, om het even te focussen... want. Um, um, is het bij iedereen dezelfde beleving? Of zie je dat ik ben een nuchterder mens, ik ben een bon vivant... Is die anders dan een heel gelovig, religieus mens? Kijk, weet je wat ik denk? Ik denk dat het verschil tussen of je nou per se gelovig bent of niet... Weet je, als je met de dood geconfronteerd wordt dat het helemaal niet meer zo belangrijk is. Het gaat om het volgende. Zoals jij zegt... Ik wil dat gebedje, als die crematie plaatsvindt, wil ik graag. En daar ja. heb jij misschien een hele andere betekenis bij. dan wat die pandit in zijn hoofd heeft. Ik zeg maar eens even wat. Ja. Of datzelfde als Daan dat heeft bij de uitvaart. Ja. Bij de begrafenis, als die oude pastoor komt. Maar misschien was dat bij jouw grootvader ook al het geval. wat, wat iedereen uh, een... moet doen. Sorry Thomas, maar wat iedereen moet doen. is een, uh, die dood een plek geven in het leven. En hoe je dat dan ook doet. Nou, meneer, meneer, meneer, meneer Kwartier, mag ik, u, mag ik u wat vragen? En Daan ook. Ik, uh, ik heb iets gedaan. Um, ik had uh, Anil Ramdas. Uh, uh, dat was een goede kennis van me. En die heeft uh, besloten om een, uh, uit het leven te stappen. Uh, donderdag een week geleden. En uh, dat hoorden we op vrijdag. En toen op maandag uh, had ik mijn uitzending. En toen begon ik eerst met het, uh, iets te zeggen over Prins Friso. En toen zou ik op het einde Anil doen. En toen stuurde iemand een mail, een luisteraar. En die schreef... Uh, aan mij dat het fijn zou zijn geweest als ik naast Friso ook mijn zeer gewaardeerde programmamaker, schrijver en kritisch denker Aniel Ramdas had herdacht. Enige woorden aan had gewijd. Ik weet dat je dit even hard van Nederland en een halve maand hebt gedaan. Maar Aniel verdient de waarde geplaatst. En let op, hier komt de zin. Anders gaan we in Nederland aan selectieve herdenking doen. En toen werd ik heel erg kwaad. Heb ik die mevrouw een mail gestuurd. Om te zeggen dat ze eerst het programma moet afluisteren uh, en dat ik er mail walgelijk prematuur vond. Uh, uh, omdat Anil een hekel had aan de wereld draai door. En hij vond het een oppervlakkig plat programma. En dan alleen maar omdat iemand dan wil dat zijn naam genoemd wordt. Dus ik was heel erg boos op die mevrouw. Maar waar ik eigenlijk het boosste op was, was die zin... anders gaan we in Nederland als selectieve herdenking doen. Dus als je iemand niet noemt in een programma, dan is hij niet voldoende geëerd. Vergeet al die krantenartikelen, vergeet uh, de radioprogramma's. Maar dat was vroeger toch ook zo? Als je niet genoemd werd in de kerk jaarlijks... dan was het ook niet goed. Je hebt altijd mensen die zitten op de voorste rijen van de banken. Voorste rij van de kerk. Ja. En je had mensen die achteraan zaten. En dan was er ook nog een groep in het midden. Dus je hebt altijd mensen... Ik vind dit ook een, een vreselijke vergelijking. Ja. Um, moet je een Facebookpagina worden na je dood? Nou, ik hoop het niet. En, en denk daar ook van tevoren over na. Ja. Wij kunnen veel meer in onze hand nemen. Hè? Er is zo'n uitspraak van Loesje... Denk goed na voordat je in een vaas eindigt. Ja. Ik roep wel eens... Denk goed na voordat je... In een uh, memorium Facebookpagina eindigt. Hans Konings, goedemorgen. Goedemorgen Prem. Zeg het maar. Um, het is eigenlijk van uh, van alle tijden. Dus uh, uh, elk geloof heeft zijn uh, manier van uh, rouwen. En dat gaat omdat het een in in het blijft een groepsgebeuren. Alleen is het tegenwoordig door Facebook en Twitter en dergelijke is alleen de groep groter geworden. Vroeger was het op dorpsniveau ja. uh, en dan uh, had je bij uh, toen de steden wat groter werden, ging het uh, overal om de adel. Uh, die werden dan uh, net zoals net vermeld werd uh, selectief uh, geëerd. en degene die daar niet in het uh, in de vorm pasten, die werden buiten het kerkhof begraven. Ja. Maar dus in feite uh, is het een, een, een groepsgebeuren uh, wat van van alle dagen is. Vroeger werden de lijken voor de ramen. Uh, uh, ...in de kisten tentoongespreid uh, aan de rest van de, van de dorpelingen. Ja. Dus uh, daar, daar kun je nog foto's of internet op, op vinden. Meneer Konings, wat grappig is, ik kreeg van John, of grappig, uh, het slaat vroeger toen iemand overleden was, zegt John... ...in de familie deed mijn vader de gordijnen dicht op de dag van het overlijden. De dagen tot de uitvaart was de gordijn open en ingesloten en de dag van de uitvaart was alles dicht. Uh, uh, hij wil, uh, ...en, en, en wat, wat je moest dus laten zien... ...en is het meneer Kwartier... Uh, uh, ...meneer Konings, wilt u nog wat zeggen of uh, mag ik naar meneer Kwartier? Uh, nee, ga je gang, dit okay. is jouw programma dus. En, uh, uh, ja, dank u wel dat u hebt gemeld. Meneer Kwartier, ja. um, is het dat... ...eigenlijk is die medialisering van de maatschappij dus ook bij de dood gebeurd? Jazeker, en dat heeft een hele grote invloed. Uh, kijk, meneer Konings zegt terecht... ...die gemeenschap is gewoon groter geworden... Uh, ik wil daar even nog iets aan toevoegen, en ja. dat vind ik toch een belangrijk verschil. Um, kijk, je hebt zoiets ook als virtuele rouwrituelen. Hè? Dat bestaat ook op het internet. Virtuele rouwrituelen, voor... dat is een goed scrabble. Hoor. Ja, ja, ja, ja. Joh. Nee, maar dat is leuk, hè? Ja. Maar weet je wat het is? Eh, het is niet alleen dat die gemeenschap groter is. Er komt bij dat die mechanismes daardoor natuurlijk veel directer en sneller zijn. Ja. En het kan, en dat is het probleem, op zich is dat prima. Weet je, je hoort mij niet zeggen dat die nieuwe gemeenschappen op het internet, raw communities en zo, dat daar iets mis mee is. Helemaal niet. Gelukkig. Maar wat ik wel zeg... Nee, nee, helemaal niet. Maar er, er ligt wel altijd een gevaar op de doen. Zodra mechanismen dat was bij de oude kerkrituelen zo, en hier is een ander gevaar, dat dit die mechanismen zo snel worden dat je in dezelfde sociale plicht terechtkomt die je vroeger in de kerk niet wilde. Meneer, en dat het bijna kwartier. een soort dwang tot exhibitionisme wordt, ja. je moet je gevoelens tonen. En die balans tussen die twee, dat is nou juist wat we nodig hebben, lijkt mij. Ja, nee, we nee, geen mus in de zin van. Ja. Meneer Kwartier, hartstikke bedankt voor uw deelname. Er is iets vervelends. Uw lijn is niet zo prettig. En dat vind ik voor de luisteraar. Dus hartstikke bedankt voor uw bijdrage. Kunnen we nog naar heel veel bellers. En wie weet tot de volgende keer. Um, uh, okay. de, uh, dank u wel. Um, uh, eerst even een paar... Uh, ik ga eerst naar Dennis. Goedemorgen Dennis, zeg het maar. Goedemorgen Prem, ik spreek met Dennis Trieberson. Ik ben zelf uitvaartverzorger. Ja. En uh, ik verzorg... Uh, wat ik tegenwoordig merk is dat mensen toch anders met uh, de omgaan. En ook met het verwerken. Mensen die willen heel graag, je merkt tegenwoordig niet meer dat we in jacket hoeven te komen. Het mag wat kleurrijker. Ja. De, mensen, uh, de mensen willen toch op een andere manier afscheid nemen. En dat, dat verandert. Ik bedoel, uh, ik zorg heel veel Surinaanse en Hindi-Staanse uh, plechtigheden. En daar merk je dan als Nederlanders op bezoek komen van, zo zou ik het ook willen. Met heel veel muziek, met een, een bepaalde lach, ja. een bepaalde emotie. Dat ja. verandert. Oké, okay, dankjewel. Dus uh, Daan, de invloed, de, de globalisering slaat dus ook toe bij de rouw en de dood. Ja, als het maar geen ramptoerisme wordt. Hè? Zoals ja. vorige week bij Prins zou gebeurde, dat vind ja. ik echt walgelijk. Ja, ik ook. Om het maar even zo te zeggen, dat, uh, dat het op een gegeven moment nieuws is dat er geen nieuws is. Ja. En ja. dat, dat je daar staat bij. En de, de, dat die prinsesjes gewoon niet met rust uh, gelaten nee. worden. Oké, okay, ik moet een aantal dingen uh, uh, uh, met u doornemen. Prim, Veel mensen gaan krampachtig om met de dood. Is ook begrijpelijk vanwege het verlies. Dit komt voor uit het doemdenken vanuit de christelijke religie. Maar het overgaan naar een betere dimensie betekent verlossing en bevrijding van het lijden in het leven. En we moeten dus blij zijn voor de overledenen. Daarom noemen we het overlijden. Waar is dat overlijden? Want ik weet ook vroeger hier, in, in, in de middeleeuwen, waar, uh, voor, de, voor de middeleeuwen, waren mensen veel makkelijker met de dood, zeg maar de oude Germanen en de Franken. Is het echt dat het christendom zo'n bepalende invloed heeft gehad... in het verleden op rouwverwerking? Ja, zeker. Er werd voorgeschreven hoe je dingen moest doen. Die rituelen waren niet vrij, die waren vast. Dus ja. daar, daar, daar ontnam je ook een hoop zorgen. Tegelijkertijd gingen er ook veel meer mensen dood. Maar het betekent niet dat mensen er meer aan gewend waren. Hè? Er wordt nu ook wel eens gezegd, joh, in Afrika is het allemaal zoveel makkelijker... Ja. daar gaan ze heel makkelijker om met de dood. Ja. Dat is helemaal niet waar. Het is alleen zo dat zij de... hele riten, rieten, hè, die, die, die hele, uh, hoe heet dat nou? De hele droom. Ja, en de hele dood hoort bij het leven. Dat is hier een beetje weggestopt. De dood was hier helemaal niet bespreekbaar. En is dat in heel veel gevallen niet. Want we praten wel leuk over uh, André Hazes, maar vragen aan je eigen ouders. Hè, ik ben een ja. veertiger, mijn ouders leven niet meer, ik kan het niet meer vragen. Maar heel veel van mijn leeftijdsgenoten durven niet eens dat gesprek aan met nee, hun ouders. Nee, mijn moeder ouders. wil ook nooit, en, en, en, als ik mijn moeder zeg, van, ja, als je doodgaat, dan, uh, moeder is 81... Uh, uh, mensen vinden, je moet er niet over praten. Ik, ik, ik, ik heb me dood al vanaf ik, vanaf ik mijn en dan zeg ik tegen mevrouw hoe ik wil dat ik begraven moet worden. Alles zijn bombastisch. En, en, en dingen. En mijn kinderen ook zeggen... ik vind dood zo natuurlijk. En ik, ik, ik, ik, kijk, ik bedoel, het doet pijn als iemand die je liefheb doodgaat. Maar ja, ik weet dat dat gaat gebeuren. Kijk, wat niet veranderd is... is dat iedereen een, uh, een, een, een vriendenkring, familiekring... een ja. kring om zich heen heeft van mensen die belangrijk waren. Ja. Dus het lijkt wel allemaal of we het heel erg anders doen. Het is alleen minder vastgesteld hoe het moet. En daar ja. heb je een beetje hulp bij nodig. Die uitvaartleider net, die aan de telefoon was. Die meneer zegt ook, van het is heel mooi dat Nederlanders... Ja. de witte autochtonen, om even zo te noemen... weer heel veel leren van invloeden die ons land binnenkwamen. Ja. Dat is mooi. En okay. daar mag je naar op zoek. Ik kreeg van Smit: wat is het toch voor een rare gewone... dat mensen met hun mooiste kleren opgemaakt en de kist ingaan. <laughs> we zijn blootgeboren en zo moeten we ook begraven. Is dat eerbied voor het leven. Ja, ik zit net te denken, waarom, waarom kunnen we niet gewoon naakt uh, in een kist? Nou, je, je, je, je, um, God, dat is een hele goede vraag. Uh, je mag wel, je hoeft niet eens meer in een kist. Um, je mag ook gewoon in lappen. Uh, ja. Je mag in een rieten mandje als je dat wilt. Ja. Um, is naak... dat allemaal vrij? Er is toch een wet op, op, op hoe ho, ho, verbrand moet worden? Of maar het is wat niet. lastig om een naakt mens in een oven te, te, te transporteren. Dus dan moet iets omheen. Wil je hè, bij een crematie dat doen? Ik weet ook niet of daar... Dat, dat zou nou een mooie vraag zijn. Uh, wie luistert? Wie dat weet? Mag je bloot in een kist? Ik zou het niet weten. Daar heb ik me niet zo Whitney op... Whitney Houston uh... Uh, zegt Marianne net met zoveel juwelen behangen. Maar ja, dat deden de Incas en de Azteken ook al. Uh, en de Farao's hangen met goud, begraven worden. Nou, dat, vinden, dat, uh, dat goud wordt toch echt wel uitgevist, hoor. Dat krijg je niet als nabestaan. Ik zou dat zonde vinden. Ja, maar met, bij de farao's uh, gingen ze... He, toen ja, met alles, ja, met alles. Erin. Er is van Francine er is nog steeds het taboe op doodgaan. Toen mijn man overleed, wisten veel mensen niet... hoe ze moesten reageren. Een voorbeeld, we hadden een zaak en het deed mij zo goed... dat de jonge vrouw bijna in tranen mee wilde troosten... en er eerlijk bij vertelde hoe moeilijk ze het vond. Dat voor het goed gevoel. Veel mensen kiezen voor het negeren wat extra pijn doet. Ja, uh, wij vinden het heel moeilijk om met lege handen aan te komen. Dus als ja. uh, ik bij uh, uh, mijn buurvrouw kom... Ja. Uh, weet ik bijna niet te zeggen... Uh, ja, wat, wat kun je zeggen als iemand een kindje verliest of een partner verliest? Maar juist dat zeggen, ik weet niet wat ik moet zeggen... Dat geeft nog veel meer troost. Hè? Die onhandigheid is helemaal niet uh, vervelend. Je zei het begin van de uitzending Roeka kan heel lang duren. En uh, Marijke zegt, ze kreeg van de familie te horen na acht jaar gemist van het jongste kind. Ja, maar dat is geweest. En zoiets doet heel pijn. Het kind was 23 had de hersenbloeding. En ze merkt ook bij anderen dat ze niet alleen weten hoe je ermee om te, om te gaan. Maar ze willen ook niet dat je het erover hebt. We hebben het heel vaak over verwerken. Hè? Ja. En ik roep altijd verwerken, dat is iets voor de afvalindustrie. Hè? Ja. Uh, acht jaar later mm. of vlees verwerken. Uh, de omgeving zegt ja. na een jaar, soms na een half jaar en ja. soms na een paar jaar... dat het voor hun genoeg is geweest. Maar dat kind dat overleden is, dat draagt die moeder en hele die vader een heel leven mee. Ja. Uh, er zijn moeders die hun doodgeboren kindje nooit mochten zien. Vijftig ja. jaar later, als ze zelf sterven is Dan dat kom. kind weer bij, ja. ze, bij ze. Dat vergeet je niet. En dat, dat lijkt de omgeving Dus we moeten maar gewoon vergeet. ook, als, zoals Mareke zegt, gewoon met haar erover praten. En goh, het was een leuke vent. Uh, ja, ook mooie herinneringen ophalen. Ja. Het is niet alleen maar narigheid. Nou, ik, ik kreeg van Draakmug, uh, die hield soms van die aparte tweets. Vandaag janken we om Piet, morgen om Jan die we niet kennen, als we maar te zien hoe betrokken we zijn. Vals sentiment. Ik heb dat soms. Hoe weet je nou of mensen oprecht zijn? Of mensen denken, ik wil meeliften op de populariteit van de dood? Ja, die heb je altijd. Dat zijn weer die eerste banken in de kerk. Daar zat ik ook niet. Niet om mezelf op de borst te kloppen. Nee. De, onze familie deed dat niet, dus dat was een soort... Uh, uh, ja, een afkeer daarvan. Die heb je nu ook. Je weet dat niet. Maar je weet ook niet wat mensen troost. Ja, Sommigen ja. vinden een condolianceregister geweldig. Omdat je daarmee kunt laten... Zien dat je betrokken bent, ja. Ja, en ja. anderen denken van... Hou dat nou maar heel erg uh, bij jezelf. De laatste bellen, Niels. Goedemorgen, Niels. Zeg het maar. Een hele goede morgen. Ik spreek met Niels Kloon. Uh, ja, ja. Vandaag precies acht jaar geleden is mijn zusje overleden. En wij hebben er toen voor besloten om het persoonlijke dicht bij huis te houden. En mijn vader heeft een heel de dienst overgenomen. Oh, wat, ja. En sinds dat sinds dat, dat is gebeurd, zijn er ook een aantal vrienden van hem die overleden. En die vonden dat ook een stuk fijner. Die hadden niks met al die kerkelijke gedoe en zo. En die vonden het fijner als hij dan het persoonlijk maakte. Dus die had inmiddels had die al vijf. Uh, geleid. Niels, hielp het manier. voor jou, hielp het voor jou dat je vader de dienst leed? om hielp het jouw pijn verdragen van je zusje je, omdat je vader daarvoor stond? Uh, het werd wel inderdaad wel een stuk uh, persoonlijker. Daar was het fijne eraan. Weet je, als je uh, een pastoor laat praten, die gaat over dingen in de Bijbel praten en zo. Ja, wij hebben dat persoonlijk eigenlijk heel weinig. Ik snap dat er heel veel mensen zijn die dat wel hebben. Maar ja, voor ons was het een stuk prettiger en ook voor ja, iedereen in de zaal. Heel hartstikke reactie. bedankt. Ja. En uh, leuk dat je dit met ons wilde delen. Uh, uh, ik kreeg nog van Bruinsma een hele mooie mail... maar die kan ik niet meer voorlezen. Kijk u alstublieft op de website. Uh, uh, dat was een heel, heel, heel mooi ding. Mevrouw Kwestering, hartstikke bedankt. Ook de bellers, welers, tweeters. Maar vooral dank aan de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Fatih Babaya, Reenaerts, Alnot Tankus en Marianne Bakker... die ook regie deed. Internet Fatih Habazi, Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport Bart Daedselaar, en Eindredactie Premier Kijsjoerd Primtime... is het programma van de en NTR, naast haar door Admirches en de gids.fm. Als ik niet dood ga, dan ben ik er morgen weer. Tot morgen, namaste, dag. in If I saw you in heaven Yeah